uitgeprocedeerde minderjarige asielzoekers worden sneller Nederland uitgezet om te voorkomen dat ze in de illegaliteit verdwijnen. Staatssecretaris Al-Bayrak vindt dat jongeren die niet in Nederland mogen blijven zo snel mogelijk terug moeten naar het land van herkomst. Wel houden ze in afwachting van terugkeerrecht op opvang en onderwijs. Tot nu toe hoeven de asielkinderen pas terug als ze meerderjarig zijn. Ontslagen burgemeesters en andere bestuurders mogen niet langer vergoedingen krijgen van meer dan één jaar salaris. Minister Ter Horst had het al aangekondigd en het kabinet is het nu eens geworden over een wet. Als toch meer dan een jaar salaris wordt uitgekeerd, zal het te veel worden teruggevorderd. Er moet volgens FNV-bondgenoten veel harder actie worden gevoerd tegen de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Het besluit daartoe is al genomen, maar FNV-bondgenoten vindt dat de vakcentrale FNV op alle mogelijke manieren moet proberen te redden wat er te redden valt. Bij een FNV-demonstratie eind november kwamen maar 5000 mensen opdagen. Het constitutioneel hof in Turkije heeft de grootste Koerdische partij van het land, de DTP, verboden. Het hof zegt dat de partij banden heeft met de verboden Koerdische PKK. Er wordt openlijk propaganda gemaakt voor de gewapende tak van de PKK, zegt het hof. De regering had de Koerden de afgelopen tijd juist meer rechten beloofd. De angst bestaat dat de strijd tussen Koerden en Turken nu weer zal oplaaien. Zwemster Inge Dekker heeft in Istanbul twee Europese titels korte baan gewonnen. Op de 100 meter vrije slag won ze goud voor Anomi Kromovi Jojo. Even later was Dekker ook op de 50 meter vlinderslag de sterkste. Op dat onderdeel deelden ze de titel met Hinkelien Schreuder, die in dezelfde tijd aantikte. Bij de mannen werd Robin van Achelen Europees kampioen op de 100 meter schoolschach. Hij vestigde in de finale een nieuw Europees record.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 I need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 is everywhere but you're back. 106.9 FM Webs are dressed in white.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 Zijn eigen stem op elke stijger klonk een lief van Piazza of Jeruzalem. I uh -huh. Zijn het geraken van machines door klonk in de convexie een mooi meisjeskoel, dromen van de prins van weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtwaarsteen. Hilversen drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een leer Van Palias Jeruzalem. Hilfer zijn drie bestond nog niet, Maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een leer Van Palias Jeruzalem.